Pep Talk met Pepijn Schoneveld wordt mede mogelijk gemaakt en gesponsord door Pepijn Schoneveld. Volg hem op Facebook, Instagram en Spotify of abonneer je op deze podcast. En recensies en sterren zijn natuurlijk altijd heel erg welkom. De slechte raadgever komt op bezoek. Het is een korte man, een beige broek. Hij heeft een dunne snor, een centenbak. De zak... Dag lieve podcastkinderen. In deze aflevering van Pep Talk spreek ik eindelijk met mijn lieve oud-klasgenoten Jentel Schieman en Christine de Boer van het illustre duo Jentel en de Boer. Jentel en Christine studeerden samen met mij in 2009 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Nadat ze in 2013 het Amsterdamse Kleinkunstfestival wonnen en met hun nummer Ik heb een man gekend in 2014 de Annie M. G. Smitprijs ging het heel erg hard. Ze traden op in tv-programma's als Opium en RTL Late Night. Ze maakte drie cabaretshows, waarvan er één werd genomineerd voor een Nederlands Hoop. En onlangs kwam een tweede cd, Morf, uit. En heel stiekem hoop ik dat dit nummer, de slechte raadgever, op mij geïnspireerd is. Maar dat zullen we nooit weten. Bang voor leven, bang voor sterven. Bang voor breken, bang voor scherven. Bang om steeds te blijven zwerven. Hallo. Hallo. hallo. <laughs> Hoi, papa. Hoi, papa. Um, vertel even hoe gaat het, want we zijn nu in uh, Bellevue. Ja. In de smoesa, en daarom is er ook wat geluid op de achtergrond van de keuken. Uh, want jullie doen de show. Ja. Ja. Moeten we zo hard praten als jij niet praat? Nee, we kunnen gewoon ook. Nou, Doe komen. ze even rustig dan. <laughs> het begin nee, is altijd we... kut. Het ja, nee, moeten we wat kut. dichterbij gaan zitten? Nee, hoeft niet Oké, prima. Okay. een okay. microfoon. Ja, hij is heel groot. Ja. Ja. Maar uh, ja, we zijn een cashew aan het doen. En we hebben nu um, zo'n acht keer gespeeld in, in vier dagen. Dus ja. we spelen er twee per avond. En, twee? Uh, ja, ja, om zeven uur en om negen uur. En het is in de grote raad. zaal, of niet? Of is het... Nee, in de kleine oh, zaal, ja. in de kelder. Oh, ja. In Klein Bellevue. Hoe is het om terug te zijn in de kleine zaal? <laughs> ja, eigenlijk voelt het als thuis heel erg. we hebben ja. natuurlijk met Silencio ook heel oh, ja. vaak ja. daar gezeten tijdens het Fringe Festival. En uh, dus wij kennen eigenlijk alle hoeken en gaten van die zaal. Ja. Dat is ook wel leuk daaraan. Ja, ik denk als er een theater is, als dat, dat zaal is, als die ooit weggaat, dat, dat ik het echt in mijn hart zou voelen, is dat de kleine zaal in ja. Bellevue. Ja. Ja, daar hebben we toch wel het meest, ja. maar ook voor het eerst hebben met onze eigen avondvullende voorstelling. Ons impresariaat waar we nu bij zitten, waar jij ook bij zit, die is daar naar ons komen ja. kijken. In die kleedkamer ja. tegen ons we gezegd. Hebben we hebben AKF-auditie hier gedaan. Daar zijn jullie begonnen. Ja. ja, ik heb mijn vriend hier beneden in de bar ontmoet. Oh ja, ja. was ik bij. Dan was je erbij. was ik erbij, volgens mij. volgens mij wel. Met, Om uh, herinneren Met Silas verjaardag, toch of niet? Ja, oh nee, dat toen ging voor het eerst zoenen. Maar dat oh. was ook hier, hallo! <laughs> dat was ook hier, hallo! <laughs> <Ja>. Memories! <laughs> um, want ik zat op de uh, fiets hierheen en toen dacht ik... Want ik weet nog, de, de eerste keer dat ik jullie zag... Uh, toen had Kevin, mijn beste vriend, uh, jullie een beetje geholpen met ja. de meisjes. Ja. En toen kwam ik van tevoren kijken en toen waren jullie net... Ik heb een man gekend... Ja. Volgens mij aan het oefenen in, in zo'n heel klein spotje. Nee, heel lang geleden was dat. Oh, dat was heel lang geleden, ja. ja. En maar dat, ik heb een man gekend, die zat daar ook oh in. Oh ja, dat zat daar ook in. En toen dacht ik, wow, dit is, dit is bijzonder. Want we ja. hebben natuurlijk bij elkaar in de klas gezeten. Ja. En toen was er nog niks bijzonders Nee, nee, nee, toen waren er nog niks. <laughs> hoe is dat, vertel even hoe dat gekomen is. Hoe we bij elkaar zijn ja. gekomen. ja. Ja, je weet natuurlijk... Op Wanneer school... werden jullie lesbisch? Ja, ja. Toen, op school. Want jullie hebben een één etude samengemaakt, dat weet ik nog. Ja, in het tweede jaar mochten wij voor het eerst volgens mij een voorstelling van zeven minuten maken. Ja. Volgens mij, zeven of tien minuten. Ja. En, en had je zes uh, weken voor. Ja, ja misschien omdat wij samen waren mochten we dan tien minuten. Ja, we hebben wel tien minuten gespro gesprokkeld. En toen hebben we voor het eerst uh, samen liedjes gemaakt en samen uh, een, een klein uh, sketchprogrammaatje gemaakt over twee kassa meisjes die uh, uh, zich Die voelden. ik laatst nog terug heb gezien trouwens. Ja. Dat is heel grappig. Echt oh, wel. Ja, heel, heel, ja, heel grappig om te rusten. Ja, oh, wat leuk ja. En toen dachten we wel van, oh, maar dit vinden de mensen leuk en dat vinden wij ook heel leuk om te doen. Ja. Zoals denk ik misschien het eerste dat we dachten, oh ja, hier zit wel iets in. Ja. En die samenwerking ging ook heel goed. Maar na school hebben jullie eerst andere dingen. Want jij zat in uh, Soldaat van Oranje. Ja, yeah. Jens zat in de Beatles met Ruud Oh Ja, Esman. Ja. <laughs> Samen met... Ruudje. Met Ja, nou ja, ja, je moet ook wel een beetje... Oh, toch als je van de toneelschool komt, dan, je bent zo opgeleid voor van alles. Je, ja. je, je hebt ergens het gevoel dat je bij Amsterdam moet gaan spelen. En anderzijds denk je, oh, er zijn grote musicals waar ik in ja. kan. En ik wil mijn eigen programma maken. En dus dan is het ook gewoon dat je denkt, oh, audities doen. En toen uh, werd ik aangenomen voor Soldaat van Oranje... We nee, gingen er dus allemaal vanuit dat dat in twee maanden failliet zou zijn. Ja, en dat ik ja, dan dat wel een duo om ja, de ja, zou kunnen gaan vormen. Ja. Ja. Maar, uh, Want toen had je al wel, hadden jullie al wel het idee, we gaan een duo vormen. daar ja, wist ik dus wist ja, ik nou, niks ik, van. Nou, ik, moet maar, ik vergeet dat of dat zo was. Ik denk wel dat we wisten, dit is wel... Ja. Hebben we wel iets mee in handen? Nou, wat het, het, begon, het, begon, het begon bij die etude, maar daarna hadden we onze afstudeervoorstelling waar jij ook in zat. Oh ja, dat is En toen, dat was een soort een meme voorstelling, met wat flarde tekst. En toen zeiden Jen en ik opeens uit het niks, wij willen wel a cappella koormuziek schrijven, die we dan meteen oh, ja. gaan zingen. Toen hebben jullie dat ene nummer geschreven, toch die wonderondergoed. Wonder ja, ondergoed ja. onder van Roest. En seksualiteit is, is geen zonde. Het is geen zonde, de diepvriesmens. De diepvriesmens. We waren allemaal koorregiem. Macht. Uh, Machtmisbruik. Macht, macht, macht, misbruik. Machtsmisbruik. Toen al, hè? Op de toneelschool. Toen al schreven wij hier machtsmisbruik. Ja. Een ja. En was ODI hielp dan een beetje, of tenminste bij mij? Maar ik denk, ik had er wel een theorie. Ik wel, volgens mij zijn altijd alle goede dingen, uh, weet je niet wanneer dat ontstaat. Omdat je er dan niet bewust mee bezig bent geweest. Is dat zo? Nee. Ook niet? Nou, het was dus ook oh, Omdat het, het organisch gaat. Ja, ja exact. Dus want we hadden die chorus even de afzichtvorsing en toen, toen, het jaar daarna, toen was ik een uh, soort van werkloos en, en Jen die deed nog een extra jaar op school. Ja. En toen zeiden we, oh misschien kunnen we dan die tijd die je op school hebt nog gebruiken en dan gaan we, dan gaan we met z'n tweeën iets maken. Oh, ja, ja. En dat was eigenlijk gebaseerd op die koren dat van die koormuziek, ja, oh, maar toen zeiden we, we kunnen ook koren voor ons tweeën schrijven en dat we gewoon een soort van twee tweestemmige, ah, ja, ja, ja. dus gewoon een gek voorstellingje gaan ja, maken. Ja, ja. En toen hebben we Laurens Joens erbij gevraagd ja. om ons te begeleiden. Maar ook ja. de voorstelling te begeleiden. Ja, hij was regisseur. Want hij had ons overtuigd in het café dat hij wel kon regisseren. Ja. Dat hij dat wel kon maken. En, we hadden ooit, ja, en toen hadden we het idee om een soort uh, uh, horror musical te maken. En dan was hij Satan en wij waren zijn dienstmeisjes. Ja. En uh, ja, dat hebben we toen gemaakt. En dat was heel erg leuk. Ja. Bleek toen er mensen bij kwamen. Ja. Eerst dacht ik, oh, dit kan ook heel slecht zijn. Ja, het heeft ook hele slechte stadia gehad. Het repetitieproces, ja. dat, dat was... Op een gegeven moment, uh, ja, de de persoonlijke. Persoonlijke. zo hebben we Michiel de Recht ook leren kennen, die nu uh, Magie yeah. ons laatste voorstelling ook geregisseerd heeft in ons concert. Dat, die was bevriend met Laurens en die voorstelling was echt nog helemaal niks. Het nee. was echt een heel raar, raar ding. En toen zei Laurens, zei, ah, kan Michiel wel even bellen. dan kon er wel <lacht> wel even voorzitten. En toen is Michiel, die heeft daar toen denk ik twee uurtjes voor gezet en toen was het een leuke voorstelling. Ja. Zij heeft het eigenlijk schoongemaakt. Dus oh, ja. Hij zag, oh ja, er zit goed materiaal in, maar het is echt één warboel. En toen heeft hij heel strak met, met lichtjes en zo dat, ja. dat gezet. Ja, ja. En toen was het opeens heel... Uh, en toen was het geboren. Ja. Zelf. En toen daarna zei hij... Mee, want ik weet nog dat uh, jullie niemand hadden verteld dat jullie aan het AKF meenemen. Ja, <laughs> dat dacht ik laatst ook nog. Ja, we wilden het wilden pas vertellen als we... ...door waren naar halve finale. Halve finale, ja. Waarom was dat dan? Omdat jullie dachten... ...dan schaamden we ons denk ik als ja. we niet door de eerste waren gekomen. Ja, te, ja te veel gezichtsverlies. Ja. ja, dat je dan van de amateurs verloren hebt. En had je toen... ...dacht je ik wil deze wedstrijd winnen? Of, of, ja. of, of we willen een duo worden en... Wat is, ...wat is je focus dan? Winnen. Dan. Gewoon winnen. Jij, we hebben pure winst. Winnen. winnen en gewoon op een begin. Ook een soort: oké, okay, dit is het begin. Want je mag eerst dan tien minuutjes maken. en dan wordt het met de tweede ronde 20 minuten. Ja. Dus je, het is heel fijn om dat dan steeds voor mensen te kunnen spelen. Ja, ja, ja. Ja, ja en ik, ik denk voor mij was het: ik, ik kende de hele cabaretwereld niet. Ik wist er eigenlijk niks van. Nee. Dus het was. Jen had een hele duidelijke focus. Jent had gewoon bedacht: we gaan een dat festival meedoen. en dat gaan we winnen. En ik was veel onzekerder. Ik denk dat ik echt was van: oh. Sorry, ik moet even mijn telefoon pakken. <laughs> uh, ik, uh, ik, ik denk dat ik veel zeker was en veel, veel, meer dacht, oh, oh god, oh, dat winnen we nooit. En, en Jenny had wel een soort van: uh, nou, kom op, we gaan dit gewoon winnen. Ja, we gaan ja. gewoon. Ja, maar uiteindelijk en, jij ook wel, hoor. Jij ja, nou een soort strijdlust. Uh, als je dan zo, dan op, ja, een, gegeven dan gegeven dan moment, je op een gegeven moment, op het einde, als je dan op een gegeven moment in de halve finale ja. staat en je en je ruikt de winst. En ja. bij de halve finale kregen wij een beetje een. Dan krijg je ook al een juryrapport, en dan ben je dus nog met z'n drieën. En ons juryrapport had wel wat kritiek en ik had de indruk dat het juryrapport van iemand anders wat beter was. Wie? En Van José Schuringa, ja. die ook heel goed was. We hadden een hele goede ja, uh, concurrenten. Ja. concurrenten. En, en, toen, uh, en toen tussen die halve finale en die finale toen werd er een soort, kwam er een soort oerkracht naar boven. Oké, okay, dit, dit gaan we ons niet laten gebeuren. Nee. Goeien. En toen hebben jullie, want ik heb die finale gezien. Ja. Toen hebben jullie hadden jullie heel veel omgegooid, toch? En... Uh, ja. Ja, ja, met Dick hebben we toen ja. Dik van de Toorn hebben we toen nog best wel een paar dagen gewerkt. En die schrok ook een beetje van onze ja, nou, oké. Okay. Daar moeten we winnen. En ik denk dat die finale, dat we daar helemaal wel in onze kracht stonden, met grapjes, maar ook heel vrij. Ja. Er gebeurde ja. ook van alles. En ja. daar reageerden we op. Ze ja. stonden ook heel erg open, denk ik. Ja dat heeft ons ook... Uh... Dat is heel goed, dat weet ik nog. Dat ik dat ja, maar het, ja, het grappige is, is dat wij bijvoorbeeld toen niet meteen een impresariaat hebben. Nee, want dat is, daar wilde ik het ook nog over hebben. Dat is het grappige, dat jullie hadden niet een, een, meteen een hadden. Nee. En ik weet nog dat jij toen ook belde van... Oh, jij zit bij Senf en hoe doe ja. je dat? En wie zijn impresariaten? Wat doen zij? Ja, ik wist dat geen er geen idee. weinig nog van. Maar op een gegeven moment is het zo... Paf, was het er ineens. Ja. Op een gegeven moment toch. Ik denk Hoep. dat we sowieso hebben onderschat... Uh, um, met, ik, dacht, ik dacht eigenlijk dat iedereen wel een impresariaat zou krijgen. Als je het wint. Dus toen, toen hadden we volgens mij via via gehoord... dat een bepaald impresariaat wel interesse had. Toen, dus toen dachten yeah. we, oh, dan gaan we die uitnodigen. Verder niemand. dat zeg maar, oh, Komt ja. echt wel goed. Wie, van, nou, wie was dat? En die, hekwerk. <laughs> <laughs> en die, die, die, die vond het nog te vroeg. Oh, ja, dus ja. toen zaten we van, Shit, ja, maar we hebben echt verder niemand uitgenodigd. Nee. nee, en er was een beetje, dat heeft ook... Yves uh, Kool, zijn vriendin, die werkte toen bij met stuurman... En die wilde ons zeggen, die vond ons heel leuk. Maar die zei dus dat bijvoorbeeld Hummelink Stuurman ook geen interesse had. Maar die waren niet eens komen kijken. Maar die hadden gewoon gehoord over ons AKF-jaar dat daar niet, niet echt zo... iets in zat. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, dus er ja. was een beetje zo'n soort over ons jaar. Maar ook denk ik omdat wij bijna onderschat hebben hoe groot het verschil was tussen onze eerste ronde. Die was echt heel slecht. Ja, ja, ja, en onze finale ja, ja. was heel goed. Maar... Maar dus mensen, ik denk dat wij best wel onderschat werden toen. En wij, ja. wij wisten zelf wel van, ja, we wij hebben, wij hebben gewoon Kleinkunstacademie gedaan. We weten wat we kunnen, we weten waar we heen gaan, ja, we weten ja, gewoon ja. wat we in huis hebben. Maar dat dat op dat moment nog niet, zo, nou, nog niet zo duidelijk was. Omdat we toen ook denk ik nog veel grilliger waren in dat we de ene keer heel goed konden ja. spelen. Maar de andere keer ook dat het... Yes. Ja. Maar dat is toch heel grappig. Dat er zijn gewoon volgens mij altijd in je loopbaan zo'n bepaalde momenten. Dat je denkt, als ik... Dus je zit toevallig in een jaar wat niet goed ja, is. Ja. Dat bepaalt dus heel erg veel. Zeker. Voor, want dan komen we op niet kijken. Er ja. zijn zo'n paar momenten dat, je het kan, dat het kan breken of ja. kan falen. En dat het best lang kan duren om daar weer van terug te komen. Ja. Want jullie moesten daar wel van terugkomen. Een, een jaar. We hebben toen een, uh, de meisjes gemaakt. Ja. En, en toen... Uh, dat was die voorstelling die ik toen zag. Ja. ja. ja. ja en toen ook in mensen in uitgenodigd. En toen was dat bos erbij. En die hadden wel... Die, die zeiden we willen... willen leuk. Ja, ja. Die waren gelijk van... Uh, Gaan dat doen ja, het grappige is dat we later in onze carrière toen eigenlijk alles de hele tijd best wel voor de wind ging. Nog wel eens ja. hebben gedacht: van ja, soms zou je wel weer die, die tegenslag willen hebben om die oerkracht. Die ik net ook zei ah. tussen die halve finale en die finale, heb je daarna nooit meer gevoeld? Nou, nou niet zo, nee, niet, niet, zo niet extreem, zo, terwijl dat brengt ook iets heel goed in, Want na, ja. na die finale en wij dus inderdaad merkten van nou, er zit helemaal niemand op ons te wachten. Werden we op ons best. Ja, Want toen gingen we aan ja, ja. tafel zitten dus en zeiden we oké, okay, wat gaan we doen? Wat staat ons te doen? We gaan een cd opnemen, we gaan een goede voorstelling. we gaan ja, dit maken, we ja, gaan dit ja, ja, ja. maar. En eigenlijk is, is dat, die, die kracht die er toen uit ons kwam, die, die heeft gezorgd dat we ik heb een man gekend hebben geschreven, dat we Allianchemiedprijs hebben gewonnen. Ja, dat en dat het balletje alles, ging rollen. Ja. Dat is allemaal in, in die. Dat is Maar in dat jaar ja, ja, ja, ja. Is, dat uh, is dat eigenlijk. En heel... alsnog is het is het best wel snel allemaal gegaan. Maar zo die eerste anderhalf jaar, ja, dat was nog een beetje te zoeken. Yeah. Ja. Maar de tegenslag is ook heel lekker, juist om jezelf uh, krachtig te maken. Maar het is grappig dat, dat de kracht niet voortkwam uit dat, dat jaar uh, dat jullie niks hadden. Of wel, wel uit dat jaar dat je of kwam het voort uit uh, de, tussen de halve finale en de finale. Waar is de, waar is de ja, ja, kracht beide. begonnen? Ik denk heel erg in de... Oh, we gaan jullie wel eens eventjes wat laten zien... Die vibe, ja, daar gaan ja, ja. wij heel lekker op. Die ja. van, als we het gevoel hebben dat mensen niet in ons geloven of het niet zien in ons, ja. dan worden we een soort van. En hoe doen jullie dat nu dan? Want nu gelooft iedereen in jullie. Nou, nou misschien zijn we altijd wel op zoek naar mensen die niet in ons geloven of zo. Ja. ja, want inderdaad, soms heb je dat weer even nodig. Ja. Een soort schop om je kont van oké, okay, maar het is nog niet goed genoeg. Maar wij zijn ook wel heel kritisch op onszelf hoor. Ja. Dus, uh... ja jullie zijn natuurlijk elkaar, hè? dus je kan elkaar. Ja. En, want, even kijken, ik wil eerst nog even, want, eh, nou ja, want vanaf ik heb mijn man gekend, dat kent iedereen wel, toch? Dat, ja, ik hang even over mijn thee. <laughs> ik hang even heel, heel nonchalant. Ik dacht dat theen. je zo op één vinger Nee, ik hang ik <laughs> heb even zo mijn hand op mijn thee. Um, uh, nee, want van, ik heb mijn man gekend, nou, dat kent iedereen, want toen kwam het echt in een sneltreinvaart, toch? Ik heb mijn man gekend, Oerol. Oerol, zeker ook. zalen. Uh, toch? Dat is een beetje ja. de... Ja. Um, hoe. Uh, wat wilde ik nou net vragen? Um, oh ja, dat de samenwerken dat je elkaar kritisch houdt. Hoe, do, hoe, hoe, werkt, hoe doe je dat? Ja, dat is gedaan. Dat gaat vanzelf. Want je wil gewoon dat je in een lekkere voorstelling staat. waarin je alles hebt uitgesproken naar elkaar. Ja, ik weet niet, het gaat vanzelf. Ja. Je wil gewoon dat je een goed, schoon gevoel ja. hebt. Dus dan moet je soms wel dingen tegen elkaar zeggen: ja. van uh, zou je niet beter dit kunnen doen? Ja. En als je dat binnenhoudt, dan komt er een soort frustratie misschien in. Dus je, dat werkt gewoon voor ons heel goed. Ja, en het is ook niet zo dat, dat als je een goede recensie hebt gehad... dat je daarna, dat je daarna achterover gaat leunen. Nee. Het is niet... Nee. Het wil gewoon, je voelt zelf... Je hebt natuurlijk gewoon je eigen kompas. Exact, ja. Dat is, dat is uiteindelijk alles wat er te doet. Ja, en, ja. en je denkt toch... Maar hoe doe je dat als je samenwerkt? Maar in het begin... Nou ja, dus... dus maar in het begin, als we dan in een zaal stonden... van zes, zevenhonderd man, was ik daar echt ziek van. Als ik ja. dan dacht van... Dat een slechte voorstelling. Dan kunnen we nooit meer in dit theater komen. Dan ja. is deze stad, he, hebben we dan afgedaan. Ja, ja, ja. En dat was ook wel spannend dat dat zo snel ging. hoor. Dat wij eigenlijk de kleine zalenstap... Heel, hebben overgeslagen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, ja soms, soms was het nog wankel. Soms bij de snoeping gesloten hadden we nog wel eens een avond. Dat we het zelf echt niet goed genoeg vonden. En dat vonden. je door het ijs zakte. Ja, ja, ja. Oh, ja. ja. ja. ja, ja, ja omdat, dan, omdat ook... Uh, het materiaal van sommige sketches bijvoorbeeld niet, de basis was niet sterk genoeg yeah. en wij haalden het wel met onze flair en enthousiasme. Ja, ja, ja, ja, ja. uh, soms sommige avonden, maar sommige avond niet. Dus dan zak je er toch een beetje ja, ja. Zeker aan het begin. En als je dan opeens met zo'n voorstelling gemaakt voor een kleine zaal naar een grote zaal gaat, met een best wel klein decoortje. decoortje ja, dat was misschien net iets te snel. Ja. Nu pas zijn we daar oké okay mee. Hè? Ja, dat nu zijn zei... we daar oké. Okay, maar dat is natuurlijk ook, neem je dan mee van je tweede voorstelling. Dat je denkt, dat laten we niet meer gebeuren. En je, weet, je kent de zalen. Je weet hoe groot ja. ze zijn. Ja. Je weet wat er voor nodig is. Ja. Je, weet wat je, je, moet je neemt het hebben. serieus. Je ja, neemt ja, echt ja. een goede idee. En hoe doe je nou, wat je net zei. Hoe doe je, als, je hebt je eigen kompas. Dat is het enige waar je op af kan gaan. Maar je werkt met z'n tweeën. Dus je hebt allebei een ander kompas. Ja. Eigenlijk. Hoe, is die, hoe doe je dat? Nou ja, hoe we dat nu doen is dat we eigenlijk... Elke dag de voorstelling evalueren. Dat klinkt misschien heel logisch. Ja, we, we doen voor, we doen eigenlijk in de, de auto op de heenweg. Ja. Evalueren ja, we de. We. Ja, en dat gaat, dat gaat over hele kleine dingetjes vaak. Dat gaat altijd eigenlijk over. Ja, of sommige grapjes die net niet werken, dat ik denk ik, nee, laten we het vandaag eens wat anders daar proberen. Of iets van, nou, ik merk dat ik nu eigenlijk al drie keer tijdens die zin met mijn rug naar de zaal, sta, omdat jij daar staat, kan je niet eens even twee pasjes naar ja. voren smokkelen. Of, want als dat, dat zijn die dingen, maar als je die niet uitspreekt, wat we bij onze vorige voorstelling wel eens hebben meegemaakt, dat je maar doorgaat, dan kunnen het hele grote dingen worden. Ja, oké, okay, ja. doet ze weer dat. Ja, ja. oké. Okay. Okay, oh, oh, ja. Ze staat in mijn licht, oké, okay, oh, okay. maar zij voelt dat weer niet. Het zit, maakt haar niet zit, uit. Je moet even de momenten pakken. Ja. ja. ja. Oh ja. En nu is dat eigenlijk helemaal zo. Schoongemaakt, ja. dus elke, elke keer. Ja, dus je, hoeft niet, je denkt niet meer, hoe kan ik dit nou wel zeggen, want dan ja. uh, wordt ze gekwetst. Ja, hey, want nu is er elke dag een moment voor om dat ja. Er... Ah, ja, ja. ja, ja. En, en, als je dan... en je pikt het dus ook van elkaar. Ja, ja, eigenlijk heel goed. Maar inderdaad, tijdens de snoepinkel deden we dat nog niet. En dan was het best wel lastig om het soms iets te zeggen, ja. Ja. Ja, raar, hè? Ja. Ja, dat gaat ook zo. En ik denk ook als je dat een paar weken niet gedaan hebt... dan is de eerste stap alweer moeilijk. dan zeg je, trouwens... Uh, ja. <laughs> en wat is de... E, hebben jullie? Kijk, want uh, de kracht zit er natuurlijk in jullie samen. Dat is... Dat is jullie zijn Jenter en de Boer. Dus de, de kracht zit dat jullie samen iets... blijkbaar iets in elkaar naar boven halen... waardoor het zo goed gaat. Ja, ja. Wat is dat? Ja. Ja, dat is... Op allerlei gebieden halen we uh, goede dingen elkaar naar boven. Ook in het, in het zakelijke aspect van, ja. uh, van een bedrijf zijn. En, en heb ik ook heel veel van Christine geleerd, want die is best wel goed zakelijk. Ja, ja. maar ook wel. Ander, ja, maar jij bent ja. juist weer financieel heel goed. Ik ja. moet hiervoor voor betalen voor deze podcast. <laughs> oh ja, dan moet ik het nog af. Ja. Nee, maar dus daar vullen we elkaar heel erg aan. En op het. Op het podium in, uh, in de energieën, denk ik. Dus jullie hebben totaal andere energie. Ja, podium. en dat werkt juist heel goed, denk ja. ik. Ja, dat is het inderdaad. En wat, is de, wat, is, wat vinden jullie bij de ander hetgeen... Want het is eigenlijk een relatie. Ja. Het is ja. eigenlijk een liefdesrelatie. Ja. Je leert van elkaar. Je moet leren, communiceren, leren communiceren met, met elkaar. Ja. Maar wat, wat, is wat, um, wat is hetgeen wat je van de ander hebt geleerd... Um, en zelf nu ook doet? Nou, ik denk dat ik, uh, ik moet uh, nu aan uh, meerdere dingen, maar ik moet nu bijvoorbeeld denken aan dat ik vroeger nooit uh, echt naar teksten luisterde als ik muziek hoorde. Oh, ja. Eigenlijk gewoon, hey. ik hoorde gewoon mu ja. ik gewoon muziek en en nu is dat heel anders. Nu, hoor ik, nu vind ik dat het belangrijkste, ja. waar het over gaat en of het maar, en, en Christine is ook heel erg altijd op de tekst, dus dat vind ik wel leuk dat ik dat nu ook heb. Ja. Ik en jij, Christine? <laughs> nou, het eerste waar ik net aan moest denken was... dat wat ik echt heb geleerd is dat, is dat er meerdere waarheden kunnen zijn. Ik was er vroeger altijd heel erg van overtuigd... dat wat ik voelde en wat ik dacht dat dat de waarheid ja, was. Ja. En als je samenwerkt met iemand... dan moet je gewoon soms denken... nou volgens mij klopt het niet, maar oké. Okay, ah, ja, ja, ja. Of ja. zo. En dan kom je er dus achter dat, dat in sommige gevallen... iets waarvan je zelf echt denkt, nou dat klopt niet... een veel beter idee ja, ja, ja, is. Of dat, ja. Dat een soort... En heb je dat van Jentel geleerd? Of dat heb je geleerd ja, van het samenwerken? Ja, dat zal het samen zijn. Ja, ja, ja, ja. Maar ook wel gewoon in het... Ja, uh, Jent laat ook niet over zich heen. Lopen. Als Jent intrinsiek heel erg iets voelt... Ja. Dan, dan zou ik misschien vroeger eerder geneigd zijn om te denken... Ja, dat ja, zal wel. En nu weet ik precies dat, dat Jentels intuïtie feilloos klopt. En ik ja. weet, bij heel veel dingen weet ik dat ik heel erg achterover kan leunen als zij zegt, nee, we gaan het zo... dat dat dan ook zo is. Ja, ja, daar ja. zelf niet dan vertrouw je, je even, je eigen kompas zet je dan uit. En dan dat, denk je, op ja. dit onderwerp... Ja. En wat voor een onderwerp is dat? Zou dat kunnen zijn? Uh, nou, soms bijvoorbeeld... waar Jen wat beter in is dan ik... Is, is rust nemen. Of is uh, nee zeggen tegen dingen. Ik ja, heel gewoon heel laag. heb hebt gewoon hele luid. trage energie. Ja. <laughs> Zeker. nee ik ik maar het gewoon soms even. <laughs> Ik denk dat, dat, dat het probleem... meer bij mij ligt dat ik vanuit een soort totale onzekerheid bij elk werk wat me aangeboden wordt. Denk oh wow, die willen me hebben. Wat vet, ik ga dat doen. En bij alles wat ik kan doen, heet dat ding. En Jen, die denkt iets meer van, nou, die mensen moeten blij zijn als ik dit kon doen. Maar de die titel... Kan, die heeft iets meer, toch? Ja. ja, die heeft gewoon wat meer... En da daarin moet ik soms ook denken, oh inderdaad, ik hoef ja, niet ja, alles te exact. doen. Ik mag ja. gewoon... Ja. Want ben jij onzekerder dan Jentel, denk je? Ja, veel. Oh ja? Jentel uh. schud... Nee. Oh, oh. <laughs> knikt. Ah, knikt. Ja, ik denk dat dat wel, wel zo is. Niet dat je nou extreem onzeker nee. bent, maar... Maar uh, de snoepwinkel is gesloten is toch ook een titel die ontstond, vertelde Kevin omdat jullie weer gevraagd waren voor een snabbel en dat Jentel toen zei... En dat jij dat toen wilde doen. Ja. En dat Jentel toen zei, oh nee hoor, de snoepwinkel is even gesloten. <laughs> ja, ja. Ja, het wel... ging, volgens mij ging het over iets dat... dat ik ben namelijk ook altijd heel scepteren, als mensen iets voor ons gedaan hebben... Dan wil ik het liefst die mensen vijf keer mee uit eten nemen en, en oh, allemaal ja. cadeaus ja, geven. Ah, en dat, en dat ja. was een beetje dat, dat op een gegeven moment ja, dat ik weer iets zei over... Oh, maar die heeft iets voor ons gedaan ja, en misschien ja, ja. moeten we daar een groot cadeau verkopen. En dat Jent op een gegeven moment... Nou, uh, de snoepwinkel dus is gesloten. gesloten. Het is ook een keertje klaar dus Het is daar tijd voor ons. We mogen oh, zelf ook ja, een keer, want ja, ja. wij lagen we waren alles natuurlijk zelf aan het betalen. Ja, dat, zo gaat het in het begin. Jij, jij was alles aan <laughs> ja, toen, ja, toen Je het betalen natuurlijk weer. hebt moest door Je lappen. te lag op de bank onder een dekentje. Ja. <laughs> Naar de Lord of the Rings te kijken. Ja, zeker weten. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Um, en um, uh, hoe, uh, hoe ontstaat een lied... <laughs> ik stelde deze vraag aan, het uh, <laughs> is zo grappig, want altijd met duos, <laughs> Dat is zo grappig. Ik had ja. dus ook met, uh, met Janiek en Tommy, en Janiek is uh, ja. een vriend van, uh, van Jentel, en uh, um, toen uh, hadden, vroeg ik ook aan hun, hoe maken jullie een sketch, en toen zeiden zij ook, oh, moeten we dat vertellen? <laughs> want het is vaak gewoon een heel saai proces, toch? Ja, het is ook altijd anders oh, ja. eigenlijk. Of het, eigenlijk alle vormen van een lied schrijven hebben wij wel meegemaakt. Oh, ja. Ja. Ja, of de een maakt een tekst, de ander maakt een muziek. Of, of andersom. Of we of doen het samen. Of, uh, ja, bijvoorbeeld, we hebben uh, toen met Opium gingen we wel heel vaak samen beginnen. Ja. Toen we heel vaak liedje, korte liedjes moesten schrijven. En dan gingen we samen heel op goed... Oero was dat toen. Ja, ja, Oero, ja, ja, Samen het idee bedenken en gewoon samen schrijven. En ja. samen muziek maken. Dat was ja. heel erg samen. Uh, maar voor de voorstelling is dat ja. weer heel anders. Ja. Het, is, het is, ja, hè, soms... Soms is het heel... Soms vind ik eigenlijk de dingen waar... We, sowieso vind ik de dingen waar we samen aan hebben gewerkt het best. Dat vind ik vaak ons beste. Echt, maar waar je samen tegelijk... Echt samen in één ruimte bedoel je daarmee. Ja, ik denk ook wel qua humor dat toch de, de liedjes waar we, waar, we, waar we samen... Maar het is ook het meest frustrerend. Want je doet er ook het langst over. Dus ja, je zit ook ja, ja, het langst ja. bijvoorbeeld zitten in de trein. Die tekst hebben we heel erg samen, samen... Dat is een liedje... Ik zal even voor de, voor de luisteraar... Ja. Dat is een liedje over de frustratie in het, in het ja. uh, openbaar vervoer dat... dat Mensen allemaal meelopen met de trein en dat iedereen graag wil zitten. Dat liedje weet ik nog heel goed dat wij toen heel lang met z'n tweeën... eerst op een terras en daarmee bij mij thuis en heel... Maar dat hoor je wel heel erg terug in de tekst dat daar heel erg... Samen over nagedacht. Ja, en dat ja. we elkaar aan het lachen maken ja, waren. Ja, ja, ja. Meemaken of niet ja. ook. Meemaken of niet ook. Ja, ja. ja dan ja. gingen ja. we gewoon tijd, Dan zei je het, toen moest ik daar keihard om ja. lachen en dan ja. schreef het op. Maar dat vind ik ook leuke nummers... Uh, ja. Om te horen. Want dat herken ik natuurlijk van de toneelschool. Omdat jullie allebei zo'n beetje gekkig, gekkige dingen maken. Ja. Nee, maar dat is echt. Ja, want ja. ik weet nog toen, toen jullie uh, uh, doorbraken. Dat ik het zo leuk vond. Ook om, en dat zag ik nu. Ook weer, toen ik jullie laatst, laatste show zag... moest ik ook op heel veel momenten heel hard lachen dat niemand lachte. Ja. Omdat ik gewoon... Ik ja. herken die humor gewoon heel erg. Ja, ja. Zo die gekke... Ja. denk je, oh Christine met een radiootje. Die dan heel vaak het merk van de radio noemt. Ja. En iedereen om me heen... Die, nou, die vindt het wel ja. En ik zit keihard te lachen. Want ik herken natuurlijk gewoon... Maar het is zo leuk om te zien dat die gekte... Uh, aanslaat. Ja. Of dat mensen, daar, dat mensen daarin meegaan. Ja, het is. Het is um, ik denk ook wel dat langzamerhand de mensen die naar ons komen kijken ons ook leren kennen. En misschien onze humor dan ja. ook leren kennen. Ja, ja. We merken steeds meer meer dan bij de snoevinkel dat, dat mensen snappen wat we doen. Ja. En dat ze dat uh, Dat zo'n nummer in. kaas, waar jullie gewoon alleen maar kaassoorten op noemen. Ja. Dat is iets heel privés, want ik ken jullie natuurlijk gewoon. En ik weet dat jullie heel erg van, dat, ik ja, ook, dat heel erg van kaas houden. Ja. Ja. En nu hoor je ineens Nick en Simon ja. <laughs> op een cd die heel goed beluisterd wordt. Het nummer kaas zeker. Dat is zo ja. leuk om dat, uh, om dat, dat te merken. Dat is leuk, hè? Ja. Mensen geloven, we gingen laatst zo uh, aan het eind van de voorstelling zeggen dat we een nieuwe cd hadden. En ja. dat Nick en Simon er ook op stonden. Ja. En iedereen moest keihard lachen. Niemand ja. geloofde het. Nee, dat is wel. echt zo, ja. En de afloop ook van, uh, ja, is dat Nick die wilde er ook op? Ja, ja, ja. Ja, is dat er ook? Ja. <laughs> Wat Vond vonden ze ervan om dat te doen? Superleuk. Superleuk, ja. Ja, ja zij, zij, zij, hebben natuurlijk een, zij werken natuurlijk op een hele andere manier. Ze ja. hebben honderd man om ze heen die ja, ja, ja. productie en zakelijke. En, maar we hebben een appgroepje met z'n vieren. <laughs> duet. <Wat laughs> Duo-duet. Duet. Ja, oh, omdat oh, wij, zij hebben ooit een nummer opgenomen. En hadden ze ons gevraagd of wij daar een feature in wilden doen. Oh, ja, ja. Rome heette dat en daar zongen wij dan oh, een ja, soort... Ja. Je. En sindsdien hebben we een appgroep. Ja, nu we waren ons CD aan het opnemen en dit nummer K zongen we in de voorstelling met uh, twee bandleden. Dus we dachten eerst: nou, nemen we met die bandleden. Maar toen dachten we: het is toch de CD. We kunnen ook. Wat kan je nou nog meer verzinnen? We kunnen ook bij Pijn vragen. Ja, we kunnen ook. weet je had allemaal gekund. En toen dachten we: ja, wat let ons om, om Nikke Nikke Simon, Simon te vragen? vragen ja. Want we dachten: ja, dat zou toch wel. Maar voor het best. meest belachelijke nummer van de CD gewoon. Ja, ja, ja. maar, maar ja. De, juist dat. Maar één van Zo. de mooiste. Ja. En we dachten: ja, dus, dus uh, toen dachten nou ja, wat let ons? We kunnen het altijd vragen. Ik denk ja. niet dat we er echt hadden verwacht dat ze ja zouden zeggen. Nee. Maar, uh, maar toen zeiden ze, nou stuur maar op en dan nemen we het mee in onze vergadering. Ja. Laten we Met nou. al die andere honderd man. Ja. ja, en ze hebben natuurlijk een heel duidelijk plan uh, uh, voor een jaar. En ja. zij werken dan toe naar de Ziggo Dome. Ja, dus wij, ook. Hebben... wij <laughs> al jaren. <laughs> <laughs> maar ze hebben dus, dus, dat ja moeten maar net tussen passen voor hun ja. fans. Ze ja, ja, ja, ja, ja. moeten dat maar net begrijpen ja. of dat... Dus de deal was ook wel met hun dat wij niet het he als single uit mochten. Ah, ja ja ja. ja, ja, ja. We weten niet eens hoe je een dat doet, een single uitbrengen. <sweatsonas> hoe doe je dat? Of waar ja. begin je dan? Maar zij denken natuurlijk allemaal in singles. Dit ja. is een single, dit is ja. een hit, ja. dit is een... Terwijl wij denken, nou, dit is gewoon een album van, ja. ons, van onze voorstelling. Ja. En uh, wendt het, grote zalen, dat je een naam bent? Wendt dat? Of heb je nog steeds dat je opkomt en denkt, jezus... De bak. De la nou, eigenlijk de laatste keren, toen waren we bijvoorbeeld in, in Assen en dat is echt een grote zaal met ja. twee hele grote balkons. En dan uh, dat vind ik ook wel heel spannend. En dan besef ik me ook wel dat het heel bijzonder is ja, dat, ja, ja. dat de mensen ons willen zien. Ja, ja. En dat leuk genoeg vinden. Onze inderdaad, onze gekke gedachten ja. en zo. Dat er zoveel mensen op afkomen. Dan denk ik dan wel en is het moeilijk omdat.? Want ik kan me ook voorstellen dat als je zo hard gaat. zo met. Ik heb een man gekend. dat, het, dat je op een soort high zit. Van wauw, wauw, wauw. Nu moet je het volhouden. Of ja. voelt dat niet? Is dat niet ja, het zo? Het voelt eigenlijk, denk ik, andersom. Ik oh, denk ja. dat het meer zo voelde bij die high. Daarbij voelde het. Ja, nu moeten we wel. Nou, we wel. wat we net een beetje oh, zeiden. Oh, ja. we, opeens stonden we in de grote zalen. en we, hadden ook gewoon, we moesten ook nog uitvinden. hoe we elkaar kritiek gaven. Ja, willen, ja, ja, ja. Wat we eigenlijk wilden doen. Wat we eigenlijk. En, en toen in die grote zalen... Dat was, dat was heel tof. Maar ik denk dat we achteraf gezien... Ik waren dat toen niet zo. Maar achteraf gezien denk ik... Ja, we waren toen veel meer bezig met volhouden, volhouden. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Toch? Ja, en dat gaf ook wel veel stress. Dat gaf, ja, als je terugkijkt denk ik... ja. Daarom we kon je dus ook niet meer... eerlijk zijn tegen elkaar. Omdat je eigenlijk ja, heel onzeker was. Ja, en we ja. moesten wel door. En ja, ja. En, uh, en ja, ik denk achteraf gezien... Dat was ook toen we onze tweede voorstelling op gingen zetten, moesten we ook echt eventjes allebei heel goed ons achter de oren krabben van wat willen we? Ja. Wat willen we en hoe gaan we voorkomen dat we ooit nog iets moeten doen waar, we, waar waarvan... Je... Het was best moeilijk bijvoorbeeld in de snoepwinkel dat we een paar scènes hadden die we... Die we gewoon zelf na, na 100 keer spelen, gewoon niet zo goed meer vinden. Nee, nee. Maar dan moet je nog. Uh, ja. Maar het komt omdat keer. je natuurlijk doorgroeit. Ja. Omdat je denkt: Hé, dit is, deze scène is gewoon. Die is echt niet zo, en heb je, nu die heb je nu de ervaring dat je nu een scène kan maken en kan denken: oké, okay, dit gaan we 120 keer en nog een reprise volhouden? Want deze ja. heeft het niveau wat het moet hebben. Ja, denk, denk ik, daar hebben we voor gezorgd door. Door ook hulp te vragen bijvoorbeeld bij, bij de sketches. Niet versie 1 die we schrijven Of het is wel prima. Maar ja, ja. dat voor te lezen voor mensen, feedback daarop te vragen. Gewoon, gewoon iets meer dat te ontwikkelen en, en elkaar feedback te blijven geven. En we spelen drie keer per week in plaats van zes keer per week. Dus ja, je kan ja. ook bij drie keer, kan je ook nog eens een keertje een dag denken. Hey, weet je, we gaan weer even werken aan ja. dit of we gaan weer even werken. Ja, we zijn nog steeds eigenlijk wel aan scènes aan het werken om het nog beter te maken. Oh, ja, ja. Maar daar zit nu de lol in, in plaats van dat daar de angst in zit. Ja, ja, ja. Dus was, bij de snoeping was het op een gegeven moment dat we dachten: nou, hop, maar vervorstelingsspelen, hopen dat het goed gaat. Terwijl nu zit, ja. zit juist de lol erin dat we denken... oh, misschien moet ik even vandaag dit ja, proberen. Ja, ja, inderdaad. Dus je wordt eigenlijk rustiger. Ja, ja het, het voelt gek ook gek zoveel genoeg. rustiger nu. Ja. Alles. En, en ik heb wel het gevoel dat, het nog steeds, dat we nog steeds wel... steeds wel veel meer mensen ons leren kennen en zo. Niet ja. dat het zo... Wie is jullie gaat. publiek? Of is dat een... Ja, heel uitlopend. Er zijn kinderen die naar onze muziek luisteren, <laughs> oudere mensen, maar, maar van, onze, van onze leeftijd. Het gaat zich steeds ja. meer mixen. Ja. En God ik fair. weet niet zo goed wat nou ons, onze nee. doelgroep is. Want maar dat heb je ook niet in je achterhoofd. Je denkt niet, we gaan nu iets maken voor, voor deze nee. mensen. Nee, Met, dat je maakt dat gewoon wat je maakt. Het zichzelf wel uit misschien ja. over een paar jaar dat mensen echt. Ik denk niet dat het echt aan een doelgroep hangt, hè? Ik denk het ook niet, nee. nee. Maar vooralsnog hebben we ook wel de luxe misschien dat we daar niet zo over nadenken. Want soms zeggen mensen die wel zakelijk zijn, zeggen dat tegen ons. Jullie oh, moeten ja. over je doelgroep nadenken, je moet nadenken oh, over... ja? Ja, maar dat, dat, dat ligt zo ver af van hoe wij goed, werkt. want dan ga je helemaal niet bezig met wat je... Nee, maar ik denk zoals Nick en Simon in hun vergadering, daar gaat het natuurlijk alleen maar over doelgroep. Oh ja. En wat, ja. Dat denk ik wel, ja. de ja, ja, ja. ja, ja, ja. Bladien, Staten, ja, ja. Precies, en welk televisieprogramma je wel of niet doet. Wij zijn toch in eerste instantie dat wij bij elk televisieprogramma... wat ons vraagt, denken wij in eerste instantie... oh, hebben we er leuk, zin in leuk ja. doen. Ja, ja, ja, inderdaad. Of zo, en dan ja. zit je ene dag zit je op SBS6... en de volgende dag zit je bij de NPO. Ja, ja. Maar ja. nou, dat is ook een luxe, denk ik, dat we dat zo... Dat ja, nou, zo dat kunnen. is heel erg tuurlijk, ja. Maar het kan zich ook op je wreken. Ja. Het kan ook dat je... Dat je opeens heel erg uh, commerciële televisie aan je hebt hangen uh, dat je ja. niet meer bij de NPO. Ja. Ik weet wij hebben daar niet, daar niet echt een, een plan mee Een nee. luxe dat dat ook niet. Uh... Het was wel zo dat na opium dat best wel uh, een bepaald publiek naar ons toe kwam. Ja. Dat, uh, en, en die verwacht Lesbische ook. vrouwen. <laughs> nee, maar <laughs> en ze die verwachten ook heel erg dat we alleen maar. Uh, denk ik liedjes. Ah doen, ja ja ja ja ja. wel gewoon grappig. En die dachten dan bij die sketches, liedjes. hè, wat krijgen we nou? Ja, eens? wat is dit? Ja, en dat ja, was, ja, ja. voelde soms een beetje uh, vervelend. Wat vinden jullie het leukst? Want jullie ook een, uh, een concerttour gedaan mm -hmm. met alleen de liedjes. In Paradiso ook, mm -hmm. gezien. Wat ja. vinden jullie het leukst? Of is daar geen? Allebei ja. oh, denk ik. Zou er wat zijn als jullie nu zouden zeggen, nou, <laughs> vonden die? Nee, nee, <laughs> dus, het is. We het doen het is... alleen voor de liedjes. <laughs> Ik denk dat ik uh, een paar jaar geleden zou zeggen concert, maar nu onze magievoorstelling ook gewoon goed in elkaar zit en heel leuk is om te spelen en te doen, misschien toch ja, allebei kan ik kiezen. Nee, nee. nee ook wel de afwisseling. Het ja, de afwisseling, ja. Na een jaar met z'n tweeën, dus ook niet met die kerstvoorstelling die, die we nu spelen. Met, uh, ja, dat is misschien dat is al, natuurlijk al voorbij tegen de tijd. Dat nee, het, waarschijnlijk deze, het komt deze in de zomer uit ja. na al het editen. Nee, maar soms is het gewoon als je een jaar met z'n op pad bent. dan is het We zijn nu dus aan het samenwerken met drie andere ja. cabaretiers en dat is super leuk om te doen. Maar ja. ik voel nu alweer dat ik denk... Oh, ik heb heel veel zin om straks weer gewoon lekker met Jen met z'n tweeën te ja, gaan. Ja, ja, ja. Dus het maakt ook wel in dat heb ik ook met die band tournees. En als je wel heel lang met z'n tweeën bent, denk je... Oh, lekker, even de groep wordt wat groter. En aan het eind daarvan denk je weer van... Oh, fijn, ik we kunnen weer even ja, met z'n tweeën ja, ja, inderdaad. Ja. Dus dat is... Uh... En wat gaat er in de toekomst komen? Uh, nou ja, voor onze volgende, volgende voorstelling... zijn we natuurlijk ook al een beetje aan het nadenken. En dat, dat wordt misschien wel een soort... Meer een combinatie tussen een concert en een cabaretvoorstelling. En, en willen misschien ook muzikanten dan mee? Oh ja. Dus, uh, en voor de rest. gewoon ja. doorgaan. Ja. Ja. Gewoon leuke dingen, dingen blijven doen. Ja, ja. Blijven. Dat nummer morf. Ja. Oh, ja. Gaat het over jullie? Zijn, <laughs> zijn jullie een morf? Jij ja, moet even uitleggen hoe nummer Ja, Ja, het nummer gaat, nu gaat het over dat, dat twee dingen, een, een morf is eigenlijk als twee dingen die in eerste instantie anders zijn, hetzelfde woorden, of ja, een soort van één ja. woorden. En uh, daar, daar hadden we het over dat dat, dat dus op verschillende vlakken uh, gebeurt. Uiteindelijk is Morf echt een, een, een liefdeslied. Yeah. Ja. Toch? Dat ja. gaat echt over Maar haar. het lijkt ook wel over ons te gaan. Ja, het kan ook over ons gaan. Ja, ja, het is Tot in eerste instantie ging het natuurlijk over ons. Ja. In eerste instantie hadden we het over dat wij op een gegeven moment allebei dezelfde haarkleur kregen. Oh. En allebei, oh, ja, ja. dat we dan we gingen shoppen en dat we dezelfde kleren hadden gekocht. En ja. dat we, dat Want dat zelfs... merkte je echt? Of daar ging het ja, lied over? Oh, ja, dat merkte we echt. Ja, ja. Je kreeg langzaam rood haar. Nee, ja, jij kreeg heel licht haar en ik wat donkerder Ja. Dus, dus oh, op, op yeah. sommige foto's hadden we gewoon dezelfde kleur. Yeah. Ja. Terwijl ze heeft rood Hoe <laughs> is dat gebeurd? Ja. En, en ook, uh, ja, we gingen natuurlijk zoveel met elkaar om nog steeds, maar misschien dus ja. konden we iets minder uh, ons individu uh, daarin vinden. Ja, dus dat was op een gegeven moment, dus ik denk zeker de, de eerdere coupletjes uit het liedje lijken of gaan wat meer daar, maar we hebben gekozen dat het lied eigenlijk over alle yeah, vormen yeah. van yeah. morven gaat. Yeah, yeah. Maar uiteindelijk gaat het wel heel erg over de liefde. Yeah. De, niet over de lesbische liefde tussen ons. Die er ook gewoon is, natuurlijk. Ja, dat is ook gewoon. Zijn jullie collega's of ook vrienden? Vrienden. Ja. En ook collega's. Ja. Collega-vrienden. Kan je dat scheiden? Ja, we proberen. We werken nu samen en we... We hebben nu, maar op aanraden van jou en je beste vriend Kevin... Ja. Hebben wij nu twee aparte appgroepjes. Oh, heel goed. We hebben een business-app en ja. we hebben een privé-app. Ja. Uh, nou, dat is wel goed, hè? Ja omdat het soms wel moeilijk is, zeker met... De, de technologie van tegenwoordig dat je echt nog om één uur s'nachts mailtjes aan het beantwoorden bent. Ja. En als Jentel dan naar mij appt, hé, hey, we moeten wel even dit en dit ja, ja, antwoorden. Ja, ja. Dat je meteen een soort van stress voelt van oh dat moet inderdaad gebeuren. Exact, ja. En nu met door dat een beetje te scheiden, kunnen we wel, kan je gewoon één appgroep eventjes een tijdje negeren en wel ja. sociaal contact met elkaar hebben zonder dat je meteen ander hoeft te geven ja. op uh, is die factuur al betaald? Of niet. Maar dat doen jullie nu pas. Dat was niet al. nee ja, dat, dat, is pas dat Ik ben nog niet met Kevin samen gaan werken. Maar we doen het nu. Of nou we hebben natuurlijk met Robo uh, ja. hey, samengewerkt. We gaan dus nu een voorstelling maken samen. En ik merkte inderdaad dat dat, dat, dat werk en privé dat dat niet door elkaar moet lopen. Want nee, maar mij dit, lijkt dat heel raar. Ik had er nog nooit echt over nagedacht, maar dit is, ja, dat is heel handig. Ja. Ja. Ja. Ja, het loopt natuurlijk automatisch alsnog wel door elkaar. Ja, ja. Uh, maar een soort van bewuste scheiding erin aanbrengen is wel, is wel goed. Ja. Wat is. Um, uh, uh, ik was ooit in een, een interview. Volgens mij dat ik het las of dat het zat in een voorstelling dat jullie zeiden, we willen troosten. Dat is het belangrijkste wat we willen. Is dat nog steeds zo? Wat is, wat, wat is het geen, wat je kunt doen? Waarom maken nee. jullie wat jullie maken? Los van dat ja, het natuurlijk heel leuk ja, is. Het is wel omdat ze, het mooiste om dat voor elkaar te krijgen om mensen te troosten. Om, uh, ja, om, om ze laten weten dat wij hetzelfde dan meemaken als degene ja. in het publiek. Ja. Dat vind ik zelf altijd het fijnst als dat met mij gebeurt. Dat ik denk, oh ja, zij heeft dat ook, ja, dus ik ben daar niet alleen in. Oh, ja. Ja, wat ja. mooi. Ja. En dat uh, denk ik wel dat dat het mooiste is, ja. Ja. Dat denk ik ook, ja. En blij maken. Gewoon laten lachen ja. is natuurlijk ook... Mensen een, toch gewoon een leuke avond laten Ja, bezorgen. Maar het hard, hard laten lachen, dat, ja. is, dat is ook heel, dat is zo heel leuk. Ja. Ja. Ja. Dat is zo bijzonder. Of, inderdaad dat je, of met een liedje of mensen ontroeren. Of zo. Dat, je echt, ja. dat iemand heel even uit... Nou, even jullie zetten uit... natuurlijk de mensen de, de hele tijd op het verkeerde been. Dat is natuurlijk ook zo goed. Ja. Dat is ook zo grappig aan die shows. Is dat het zo... Uh, bij kleinkunst ook dat album, dat laatste album bij een klein kunstalbum heb je al een idee van hoe dan verwacht je niet een nummer over kaas? Nee, Snap je? Ja. Dat is natuurlijk leuker, dat het, dat het onverwacht is en uh, gekkig ook. Echt. Ja, ja. Maar dat is niet bewust. Het is niet dat jullie bewust. Nee. Het is gewoon jullie humor. Nee, we zetten dat ja. niet bewust in van oh nu zouden zo'n soort raar nummer. Met. Nee, We maken gewoon waar we. Of ineens niet... Engels. In één nummer zit er mm -hmm. ineens Engels. Ja, dat... dat. Welk is dat? Uh, van het worst of niet? Of, uh, van de I want you? Nee, nee. nee de vorige uh, ja, ja. Ga je zeggen? Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is, dat dat is zo raar. Ineens is <laughs> dat... Dat is, is ook dat... heel raar, ja. <laughs> ja, ja. Nooit bijna ja maar vragen. dat is heel grappig. Dat zei wij zitten ook bij het nieuwe lied, zo'n ja. liedjescollectief. Toen zei Tjeert Gerrits, die daarbij zat, die, die zei, ja, altijd als er een Engels... Die zei op een gegeven moment over Jent liedjes, dat Jent liedjes bijna allemaal wel een Engels gezin, of dat er opeens... Ja. Dat Jente dat heel normaal vindt Ja, misschien om... omdat dat, dat sommige zinnen kan je beter in het Engels zeggen dan in het Nederlands. <laughs> Zoetsappige zin of zo. Is ja. soms fijner in het Engels. <laughs> dus ja. Maar dat, dat is heel is. grappig dat je dat, gewoon, dat je dat gewoon doet. Ja. Dat, dat, dat is, is zo raar, raar is. eigenlijk. Ja, want <laughs> ik ben niet bewust bij stilstaan. Maar dat, eigenlijk werken jullie dan heel intuïtief. Ze dus zijn helemaal ja. niet bezig met... Oké, okay, we, we maken nu een rare wending in dit nummer. Of we, we gaan ja, we nu ineens zijn een altijd, zin. Naar zo'n rare wending zijn we altijd wel op zoek. Ja, je wil altijd dat een lied, een lied, net als een sketch, moet een lied gewoon een, een einde hebben. Dus ja. je moet ergens aan het einde... Er moet een reden om het lied af te luisteren. Je kan, ja. Als je na drie zinnen al Beter. weet waar het over gaat, dan, dan ja, is ja. het textueel natuurlijk klaar. Dus je wil altijd wel iets waar je nog naartoe uh, werkt. En dat is meest, meestal naast. Deze zin. Dat is meestal naast uh, het, het verzinnen van het onderwerp van het lied... is dat het grootste ding. Dus ja. je verzint eerst het onderwerp van het lied... Ja. en dan verzin je waar kunnen we naartoe werken. Wat kan de omkering zijn, wat kan het einde zijn. En als je dat weet, dan, dan, dan is de rest van het lied zo in een uur geschreven. Bij wijze van ah, ja, ja, ja, ja. Maar dat is inderdaad toch wat ja. het... Wat het uh, en dat idee, zeg maar het oorspronkelijke idee... Uh, zo'n nummer more bijvoorbeeld, het dat komt ineens in je op... Ja, we hebben dan zo heel erg wel een, een thema aan de voorstelling vast. Oh, dat wel, ja. Dus uh, wanneer verwonder je je nog over dingen? Uh, wanneer stap je nog even uit het dagelijks leven? Oh, ja. Dat is fantastisch. En dan komen we bij elkaar met allemaal ideeën. En dan gaan we dan... Verder denken samen. Ah, dus we ja, denken ja. wel samen meestal wel een beetje de ideeën ja. uit. Ja. Voordat de een aan de slag gaat. Of en dan begint het echte werk pas. Want ja. dan is het componeren, schrijven. Ja, ja maar het Terwijl stomme, dit voelt als het echte werk. Dat voelt als het, ja, ja, dat voelt dat het, het idee ja. bedenken. Want dat oh, is het ja. Ja. Je moet een glashelder idee hebben voordat je gaat beginnen met schrijven. Voor een lied? Ja. want anders oh, wordt Dat is het misschien een anders mijn lied dan bij een, als ik een... Bij mij is het idee is, is er... Ja. En dan is het uitwerken. Dus ik heb dan... Oh, ik wil een stukje over uh, dit en dit doen. Ja. Ja. Uh, want dit is me opgevallen. En het, de denkkracht, die komt daarna. Want dan moet je het uit gaan diepen. En uh, voor en tegen's. Ja. En erop inzoomen. Maar bij lied is dat natuurlijk misschien anders. Misschien is dat Nee, de... dat is ook wel zo. Alleen is dat inderdaad... Het uitwerken ervan is, is gewoon het ambacht. Of zo. Want dat is gewoon... Dat is gewoon werk. Dat is gewoon gaan zitten en doen. Daar, maar dat is daar, toch ook heel veel werk? Of niet? Ja, dat is wel veel werk, alleen inspiratie, dat is niet. Ja, de, ja dat, is, dat is gewoon een kwestie van thuis gaan zitten en dat doen. Ja. Terwijl het. Hoe kom je aan een goed lied? Dat is het idee verzinnen. Oh, maar je bedoelt dan. Heb, maar dan bedoel je niet met het idee. Je bedoelt niet met het idee. Hé, hey, uh, ik zit op de fiets en ik denk ineens. Uh, morf. Uh, we moeten een lied over dat we op elkaar gaan lijken. Maar jij bedoelt. Wacht eens even, uh, het moet hier en hier overgaan, uh, het uh, hier, naartoe hier naartoe gaan, gaan. Ja. He, he, he, he, he. dat is het ja. hele moeilijke werk. Het en het, het uiteindelijke wer. schrijven, het geraamte, ja. het het geraamte, ah, dat ja, is natuurlijk ja, ja. het verschil tussen een lied en een Ja, of een, een, een misschien act. Niet eens, misschien bedoel jij met de voor's en tegen's, dat is ook het geraamte, maar de uiteindelijke woorden die je daarvoor gebruikt, ja. dat is, dat is ambacht. een invuloefening ah, of ambacht. -oefening. Ja, inderdaad, ja, ja. Dus, je, dus in jullie geval is het idee bedenken niet, oh ineens, we, we doen een lied over kaas, maar wacht even, eerst, eerst al die soorten kaas opnoemen uh, en we ja. moeten uitkomen met dat we naar bed gaan en choco over chocolade gaan dromen. ja, <laughs> ja. Het, is ook, het is ook anders, want soms, heb je ook gewoon, soms gaat het ook heel snel juist. Ja dat je nou bijvoorbeeld zo'n nummer als Kaas, dat is, dat is eigenlijk heel simpel. Ja. Zo, dan dat, dat is iets, we hebben al in een soort verdunde vorm... tien jaar geleden al een keer zoiets gedaan. En toen zeiden we, oh, magie, verwondering, waar verwondering ja, over? Ja. Kaas, oh, kunnen we niet dat lied? En ja, dat je ja. dat dan nog even helemaal uit gaat werken... en mooi voor uh, ja. je maakt en Dus ja, dat was dan eigenlijk... Uh, daarin is inderdaad misschien dat grootste werk wel het arrangeren. En, het, uh, en van ja. wie heb je dat ambacht geleerd? Ik kan me voorstellen dat het idee, zeg maar... Um, uh, dus we maken een nummer uh, over Morf en dan moet het hier en hier over gaan en zo en zo. En dat compleet moet zo eindigen het idee. En dan komt het ambacht. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Ja. Van wie heb je dat ambacht geleerd? Heb je uh, dat jezelf aangeleerd? Of ik is denk dat, dat een, een, een heel groot gedeelte veel ervaring is. Ja. En, en ja. Uh, voor mij, uh, Julian van Dongen, oh, op, de, ja. op de toneelschool, ja. kreeg ik schrijfles van hem. En die heeft me wel echt. Nou, ik kan me nog herinneren, dat is zo grappig. Uh, dat Jij had een keer een lied in de schrijfles geschreven over. Uh, iets, of je dacht iemand. Je dacht dat het iemand was. Yeah. En aan het einde van het lied bleek het een fles drank te zijn. Oh, yeah. En toen zei Jurian, die zei dat mag je nooit meer doen. Want je zet me op het verkeerde been. Ik denk, ik ben het hele lied aan het luisteren van... Het was een soort minnaar of zo. Oh, iemand yeah, yeah, yeah. Die, je, die je haat, maar ook, waar je ook van houdt. <laughs> en, ja. en toen oh, eindigde oh, het bedankt. met, het is de fles drank. En toen zei Jurian, die zei dit mag je niet doen. Oh. Want je, je loopt me eigenlijk voor te liegen, een heel nummer. Ik ga helemaal mee in... En dan oh, oh, oh. Komt het te snel en. Uh... Komt het te snel. En nu luisterde ik dat nummer uh, uh, over dat uh, met die relatie uh, waarin je die saai is en waarin. Oh, je moord uh, Moordlied. En toen hoorde ik dat en toen dacht ik, oh, wat goed. Nu doet ze het niet. Oh, Want in het moordlied ja, ja. voel je al aankomen ja, ja, ja, ja. dat die, de, nou het lied gaat erover dat een relatie niet lekker loopt en dat ze, ze pakt op een gegeven moment een mes en die maakt ze vast aan de been. En ze heeft af en toe even aangevoeld om te, tenminste iets te voelen en aan het einde steekt ze die man dood. Ja. En moet ze naar het politiebureau. Uh, ja. Toen luisterde ik dat, toen dacht ik, oh ze heeft goed naar Jurian geluisterd. Ja, ja. Want anders had je op het einde die man doodgestoken zonder dat ik enig idee, dus ik voelde ja, ja, ja, nu al, ja, ja, dus precies. daar moest ik aan denken ja. toen ik dat nummer oh, ja, ja, ja, ja. hoorde. Ja wat grappig ja. Is dat één ding wat je van hem hebt geleerd bijvoorbeeld? Ja, je weet het dus niet meer. Ik weet het niet meer precies. Ik nee. weet wel dat ik die lessen super leuk vond. Ik weet ook dat ik dat, dat ik daar echt, dat ik elke les weer drie teksten af had. Ja. Dus ik vond dat zo leuk en ik was daar zo, ik verheugde me altijd zo op. Net als compositieles, daar, daar waren wij dat hadden we allebei van Rutger Laan. Ja. Dat vond ik echt de leukste vakken. Ja, ja, ja. En dan had de rest van de klas, die, die hadden allemaal dan niks gedaan. En hadden, oh, compositie, oh, die zaten diezelfde middag nog te schrijven. Maar wij ja. hadden allebei daarbij zoiets van, oh dit, ja. dit is het. Um, Hier zit onze kracht. Ja, maar uiteindelijk is het, is het natuurlijk gewoon heel veel uren maken. Ja. Gewoon heel veel doen. En achterkomen, hé, hey, dit werkt en dit ja. niet. Ja. ja. Oké. Okay. Dank jullie wel. Oh, oh, je wil je nog wat, zeggen. Je wat zeggen? Goed te doen aan iemand. Bang dat ik gewoon. Bij. Dankjewel, papa. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. <laughs> Bang dat ik voorbij zal gaan. Bang om ergens voor te staan. Wat er gebeurt als ik dat mannetje laat gaan.